met het NOS-journaal. Silvio Berlusconi is afgetreden als premier van Italië. Nadat hij aan president Napolitano zijn ontslag had aangeboden, verliet hij het presidentiële paleis via de achterdeur. In Rome vieren honderden mensen feest op straat. Toen Berlusconi bij het paleis aankwam, werd hij uitgescholden en uitgejoeld. Vanmiddag keurde het parlement een pakket bezuinigingen goed, waardoor de weg vrij was voor Berlusconi om af te treden.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 Als het bewind van president Assad niet binnen vier dagen ophoudt met het geweld tegen demonstranten... ...zal de liga Syrië schorsen en volgen economische en politieke sancties. De Amerikaanse president Obama prijst het leiderschap van de Arabische Liga. De EU is blij dat de liga probeert een einde te maken aan het geweld in Syrië. In België zijn bij een ongeluk tijdens een rally twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond, melden Belgische media... De Nederlandse coureur reed met zijn auto van de baan bij Nandrin en kwam in het publiek terecht. In Qatar zijn vier mannen opgepakt die in het buurland Bahrein aanslagen wilden plegen. Ze wilden het ministerie van Binnenlandse Zaken opblazen en de ambassade van Saoedi-Arabië. Op een laptop van de vier mannen stond gedetailleerde informatie over de doelwitte. In IJsselstein in Limburg is een jongen van twaalf om het leven gekomen toen hij onder een berg zand kwam. De jongen groef een tunnel in de berg zand...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 Dance. Dance.